Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op op nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Als je Limburg spreekt, heb je dan meer moeite met het leren van Nederlands. Limburg krijgt een eigen bijzonder hoogleraar die dat gaat onderzoeken. Leonie Kornips en zij is zometeen te gast. Maar eerst ga ik praten met Jaap Dirkmaat. Goedenavond, meneer Dirkmaat. Goedenavond. Ja, u bent, of u was, moet ik misschien zeggen... een van de bekendste natuurbeschermers van Nederland. U bent terug van weg geweest. U bent de directeur van de stichting Das en Boom. Neemt het op voor onder meer de korenwolf. Dat is een wilde hamster, voor wie dat niet weet. En u was daar eigenlijk mee gestopt. Maar het lijkt erop alsof het bloed kruipt waar het niet gaan kan, meneer Dirkmaat. Nou ja, in de jaren 90 en in begin de jaren 2000 hebben we een aantal dingen op scherp gezet, juridisch. En de Nederlandse staat erop gewezen dat ze internationale verplichtingen was aangegaan. Daar begon ze zich vervolgens braaf aan te houden. Dat was al een hele winst. Maar met het nieuwe kabinet lijkt alles weer op losse schroeven te staan. Ja, want u bent boos op dat nieuwe kabinet? Nou ja, dat is wel vrij duidelijk. Ik bedoel... Dit kabinet denkt te kunnen bezuinigen op natuur en ziet dat als een van de vele deelbelangen. Terwijl de natuur natuurlijk de kurk is waar de hele economie en de mensheid op drijft. En als je in een uh, situatie verkeert waarbij die natuur al zo lang is verontachtzaamd en verminkt en uh, verzwakt, dan past zo'n bezuiniging helemaal niet. Nee, dus u zat te, te kriebelen en u dacht dit, dit, dit kan niet zo gaan, ik kom terug. Ja, en dat um, ik heb eigenlijk niks met um, boswachters die op het binnenhof uit hun kleren gaan... en uh, allerlei mensen die piepen dat er te veel bezuinigd wordt op natuur. Ik wil dat graag gewoon getoetst zien door de rechter op een nuchtere wijze of het überhaupt wel kan. Ja, en, u... en dit was een eerste toets. Ja, want u bent de strijd aangegaan met uh, staatssecretaris Bleker van Landbouw. Hij wil bezuinigen op verbindingen tussen natuurgebieden. Dat is weer slecht voor die korenwolf onder meer. En u spande een kort geding aan in, uh, in Den Haag. En de Haagse rechter gaf u begin deze week gelijk. Ja, kijk, die verbindingen die zijn niet door mij verzonnen... maar door de Rijksoverheid zelf als een antwoord op internationale verdragen. De natuur in Nederland is verkleind, verzwakt en erg versnipperd. En om dan toch nog te zorgen dat dieren niet uitsterven... en elkaar kunnen bereiken, zijn verbindingszones nodig. Dat vonden we in dit land 30 jaar, daar was consensus over. Alleen staatssecretaris Bleker weet het beter dan duizenden ecologen... en wetenschappers en beleidsambtenaren van zijn ministerie... die daar al 30 jaar aan gewerkt hebben. Ja, maar hij heeft niet gerekend op de rechter, kennelijk. Nee, dat, dat, ik had gehoopt dat zijn ambtenaar hem daarvoor gewaarschuwd hadden. Dat is ook een rol, om te voorkomen dat een staatssecretaris voor overvalt. Maar dat hebben ze in onvoldoende mate gedaan en nu is hij teruggevloten. Ja, hij is teruggefloten door de rechter en dat is voor u. Hè, u bent terug met de stichting Das en Boom. Dat is voor u toch een heerlijk gevoel lijkt me. Nou, <laughs> ik zou willen dat het niet nodig was. Ik bedoel, we hebben dit jaar 7 miljard inwoners op deze planeet. Dat worden er nog 9 miljard voor het jaar 2050. De planeet wordt vier keer benut, terwijl hij maar één keer groot is. En je zou hopen dat juist de rijke landen in het Westen, die vrijwillig afspraken met elkaar hebben gemaakt over natuurbehoud, zich daar ook uh, zonder dat de rechter daarbij nodig is aan houden. En uh, ik moet nu waar hebben dat uh, in dit treidsbericht, waarin je het niet zou verwachten, er gewoon een kabinet aantreedt wat een beetje van het potje is. Ja, een beetje van potje is, want dingen doet die gewoon slecht zijn voor de natuur, zegt u. En illegaal. Ja, en daarom bent u naar de rechter gestapt. Nou kosten ja. juridische procedures natuurlijk altijd heel veel geld. Um, u heeft geld ingezameld, heb ik begrepen, om dat te kunnen betalen. Uh, waren de mensen eigenlijk enthousiast dat u daar weer kwam... Uh, als uh, Jaap, Dirk, Maat, Van Das en Boom die weer geld nodig had? In uh, vier maanden tijd werd er op die rekening 230.000 euro gestort. We zijn er nog niet. We moeten ongeveer drie ton hebben om dit uh, drie jaar lang... op alle niveaus in Straatsburg, Brussel en in Den Haag aangekaart te krijgen... Ja. Dat wordt een lange mars. Maar uh, en zijn dus die, dan, die mensen... zijn dan degene die, die dat geld geven? Gewoon burgers. Ja. Die tientjes en twintigjes storten... en uh, sommige honderdjes en weer andere duizenden. En die kopen natuurrechten voor hun kinderen en kleinkinderen. En zeggen, dit is uh, uh, weliswaar de planeet waarop wij wonen... maar onze kinderen zullen de, het leed uh, leiden wat uh, wij veroorzaken... als er nu niet wat gebeurt. En ik, ik neem het hoog op, en dat doen die mensen ook... dat juist in een land waar het een luxe is... Uh, Natuur dat het zelfs daar niet van de grond komt of onvoldoende. Dat geeft uh, weinig hoop voor Kenia uh, of uh, landen als uh, Noord-Korea als het ooit nog vrij en democratisch zou worden. Of uh, landen als uh, Argentinië, Brazilië en uh, noem ze maar op. Ja, dus mensen waren dolblij dat u er weer bent? Nou of ze dolblij waren, er zijn er wel inderdaad een aantal geweest die hun blijdschap hebben geuit. Ook een aantal hun woede en hun ergernis. Ja, wat werd er gezegd <laughs> tegen u dan? In uh, negatieve of positieve zin? Nou allebei wil ik het wel horen. Oké, okay, nou, he, we zaten al op de wacht tot je terugkwam. En gelukkig, je doet het. En je neemt de, de strijdbel, je gaat de strijdbel weer op. En anderen die reageerden juist met name van, heb je die haarkloven weer? En uh, kunnen we in het land niet verder met asfalt en beton? En dat gezeur over een paar beestjes. Nederland is gewoon veel te klein voor natuur. Ja, laten, we even luisteren. laten we even luisteren naar uh, wetenschapsjournalist Simon Roosendaal. <lacht> u kent hem nog? Ja, zeker. Ja. Nou, gaat u nou even lachen, dan gaan wij even luisteren hier. Hij zat in een uitzending van Twee Vandaag. En uh, ja, hij is eigenlijk een van die criticasters. Zelfs al zou die met uitsterven bedreigd uh, worden... dan uh, nog uh, vind ik dat geen ramp. Uh, de natuur uh, verandert, uh, de korenwolf uh, verdwijnt... omdat uh, we in Nederland minder graan hebben en meer mais. Als die korenwolf het in Nederland niet kan redden... Ja, dan is die een sukkel en dan moet hij maar verdwijnen. Ja, dat was Simon Roosendaal, wetenschapsjournalist. Ja, Dirk Maat. Ja, die korenbol is een sukkel, die moet gewoon verdwijnen. Ja. ja, Simon Roosendel is ook een uh, sukkel. Ik bedoel, kijk, op het moment dat je lid bent van een Europese gemeenschap en van de Verenigde Naties en je tekent verdragen, dan zijn er twee opties. Of je houdt je eraan of je stapt uit de wereldgemeenschap of uit de Europese Unie. Ik denk dat we dat economisch niet interessant vinden, dus we blijven er braaf in. Maar gelukkig dat Europa ook normen stelt als het gaat om natuur- en biodiversiteit. Kijk, Simon, nu heeft een keer tegen mij gezegd, waarom ga je niet de primaten redden in Afrika? Want primaten staan veel dichter bij de mensen en dat vind ik nou echt schokkend dat die uitsterven. En toen zei ik tegen hem, ik zal een beetje die mensen in Afrika gaan uitleggen dat ze in plaats van te eten, maar beter kunnen hongeren... zodat ze die bossen kunnen laten staan met die laatste apen. Ik bedoel... Dit is in Nederland, het gaat hier verdorie om een, een ratje met een korte staart, die hete korenwolf. Die alleen wat graanakkertjes onbespoten nodig heeft en zelfs dat krijgen we niet voor elkaar. Terwijl in andere landen echt honderdduizenden hectares ongerepte natuur nodig zijn om olifant, of pandaberen of neushoorn in leven te houden. En dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. Het is totaal hypocriet en het maakt niet uit welk stukje aarde onder welk uh, regime van welke regering dan ook valt. Ieder moet zijn taak en zijn uh, rol daarin spelen en uh, hopelijk serieus genomen worden. Nou bent u vanaf uw vijftiende al bezig met de natuurbescherming. Op welk moment dacht u van, ja, dat is wat ik wil worden, natuurbeschermer? Ik bedoel, wat gebeurde er? Nou, ja, dat is nooit een, een heel specifiek moment geweest. Maar um, ik heb wel vanuit mijn opvoeding, ben vrij geïnformeerd opgevoed... Uh, de behoefte om uh, dingen die bij wet en bij regels en afspraken geregeld zijn... om die niet als een soort schijnvertoning te zien, maar dat dat ook waarachtig is. Of het nou om de rechten van de mens gaat, of het gaat om rechten van homo's... of het gaat om rechten van, uh, van, van mensen van, uh, van welke religieuze afkomst ook. Of dat het om de natuur gaat. Als we die rechten vaststellen, dan moeten we ons daaraan houden. En zodra ik de indruk krijg dat het schijn is... en bij mij was dat dan toevallig de das. Uh, die woonde toevallig in de nieuwbouwwijk waar ik uh, ging wonen... en waar uitbreiding van, uh, van huizen plaatsvond in dat leefgebied. En er moest een snelweg doorheen. En toen kwam ik tot mijn verbijstering erachter... dat het dier al sinds 1954 beschermd was... maar er geen enkel wetsartikel was die kon voorkomen dat hij uh, ging uitsterven. En... Ja, een soort opwinding over de, de schijn. Misschien is dat het wel. Ik, ik kan moeilijk leven in een wereld die alleen maar uit schijn bestaat. Maar goed, met, met die dieren. Ik bedoel, wat, he, wat had u dan met die dieren? Want u heeft het nou over de das. Ik bedoel, uh, uh, zag u die beesten dan ergens? Waarvoor, waar, waar, wa, waardoor u dacht, daar ja, ga nou ik nou voor? Ja, <coughs> um, ik denk dat dat inderdaad een betovering is die de natuur op mensen kan hebben. Op het moment dat ik die dieren zag, was ik verbijsterd als kind... dat een dier die eruit zag, een soort Walt Disney exemplaar... echt niet te verzinnen als je erop moest komen... met een soort wit-zwarte kop en uh, leuk een stripverhaal, een kop als een logo trouwens. <laughs> en ook nog een meter groot. En dat beest in Burg te wonen, wat ik las in de Ensclope, die die duizenden, soms zelfs honderdduizenden jaren oud konden worden, ja, dat overstijgt de leeftijd van de piramides. En toen dacht ik van, jee, en dat, dat verklaren we dan beschermd. En ondertussen sterft het ondanks dat uit. Hoe kan dat nou? En dan blijkt er dus gewoon helemaal geen waterdichte bescherming te zijn. Of mensen lichten daar de hand mee. Totdat je naar de rechter stapt. En dat machtsmiddel heb ik heel snel leren herkennen. En het is in onze democratie naast het stemrecht een, een democratisch middel. Dat je op een gegeven moment de rechter vraagt nadat de Tweede Kamer een kans heeft gehad. Of wel kan, wat de regering voorstelt. Dat is een democratisch grondrecht. Ja, maar, maar, maar bedoel, u had ook bijvoorbeeld de politiek in kunnen gaan. Want u bent ook, dat, u bent ook lid geweest van de ChristenUnie. Uh, ...van de Groenen en nu bent u lid van uh, GroenLinks. Ik bedoel, waarom probeert u het niet op die weg uh, te doen? Ik uh, ben uit strategische overwegingen lid geworden van de twee groenste partijen van Nederland. Dat is, uh, aan de linkerkant is dat GroenLinks en aan de rechterkant de ChristenUnie. En ik ben ook lid geworden uit strategische overwegingen van het CDA... ...omdat dat een partij in het midden is. En pas alles wat daartussen zit zich tot het natuur- en milieubelang weet te bekeren... ...gaat het de goede kant op met deze aarde, denk ik. Um, en die politiek, nou ja goed, het, het, soms kruis het je weg en ik heb daar geen nee tegen gezegd. Maar als het niet uh, vanzelf als een zo'n los beschikking op mijn dak komt, dan zal ik daar niet actief iets in doen. Ik ben blij dat het ook de vorige keer niet gelukt is op het congres van de, van de GroenLinks om mij uh, hoog genoeg op een verkiesbare plek te zetten. Uh, want dan had ik niet kunnen doen wat ik nu doe. Dan had ik in de Kamer deze verhalen kunnen houden en daarvan akte was daar genomen en was genoteerd in de handelingen van de Tweede Kamer. Dat is het Maar misschien heeft u wel veel meer invloed als politicus uiteindelijk. Ik heb genoeg mensen uit de politiek, de linker- en de rechterzijde gesproken. Die zeiden, er wordt meer over jou geluld in de politiek... dan wanneer je er zelf in zou zitten. <lacht> en ik geloof dat dat waar is. Ja. Dus dat is uiteindelijk een goede keus, <lacht> dat u weer terug bent... met de stichting Das en Boom. Ja, nou ja, ja keus. Verdorie. Ik heb natuurlijk eerst lekker af zitten wachten... want ik had er echt geen zin in of niemand anders het ging doen. Tot mijn verbijstering kwam er niks. Maar waarom had u er geen zin meer in dan? Omdat het een heel gedoe is. En het, uh, hoe moet ik dat het zeggen... Het, het, brengt je een bepaalde rol, um, waarin je bij voortduring uh, geconfronteerd wordt met het feit dat het recht pas in actie kan komen als voorgenomen uh, besluiten ook daadwerkelijk tot een besluit komen. En dan is het vaak al bijna te laat. En dan moet je dus heel rap wezen. En um, ja, dat, dat juridische haarkloven, dat kun je ook heel moeilijk uitleggen aan veel mensen. Omdat het gewoon zo diep gaat in wetsartikelen en in uh, subartikelen en noem maar op, en jurisprudentie die er ergens anders op de planeet is, dat is voor de gewone burger nauwelijks te volgen. Dus de strijd. Heeft u ja, ja, ik heb die know-how en ik heb een advocatenbureau ingehuurd, wat helemaal gespecialiseerd is op het internationaal recht, zeg maar, de Moscovici's van, van de natuurbescherming. Ja, daar betaal je dan wel voor. Ja. En, en, en misschien is het ook wel zo dat er op dit moment uh, niet zoveel andere Jaap Dirk Maats meer zijn. Hè? Ik bedoel, het is niet zo de tijd om het misschien op te nemen voor het... Nou ja, dat, dat was van een bittere constatering. Dat, uh, ik bedoel, op een gegeven moment kwam dit kabinet uh, met de eerste paar plannen wat ze gingen doen met de natuur. En dat kwam allemaal een beetje in de richting van rancuna... en afrekenen met het belang... En toen merkte ik bij de Natuurorganisatie een soort stuip. En toen gingen ze zich verenigen. En toen gingen ze zeggen, ja, we snappen wel dat er bezuinigd wordt. Maar niet zoveel als jullie nou van plan zijn, zouden wij zeggen. En, en daarmee verlaagden ze hun belang eigenlijk tot een soort subbelang. Terwijl het is HET belang. Het is deze planeet, daar zullen we het mee moeten doen. Het is niet een fles die je, als die leeg is, weg kan zetten en een nieuwe kan kopen. En dat betekent dus dat wat je ook doet, je op dat onderdeel dus nooit kan bezuinigen. En verontachtzame wat er ook gebeurt. En als je dat wel doet, dan spoor je niet helemaal en laat staan dat je dan fit genoeg bent om een land te leiden. Ja, bent u nog fit genoeg eigenlijk om die strijdbel weer op te pakken en er weer tegen aan te gaan de komende jaren? Yes, sir. <laughs> ik moet opeens ja, aan Pim Fortuyn denken. Ik weet niet waarom. Maar krijg nou, die zei iets anders. Ja. At, your, dat zei niet. At, your at your service. Ja. <laughs> dat is zeker weten van u. Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar, ik bedoel, ja, weet je... Het heeft, ook, ja, het heeft met mijn opvoeding te maken. Ik, bedoel, ik denk, als ik dat laat liggen, terwijl ik weet dat het kan... en dat je dat tegen kan houden. Ik, bedoel, ik vind het ook zonde, want zelfs als ik in alle procedures straks win... hebben we toch weer vier jaar stilstand gehad. Hebben we het alleen het ergste kunnen voorkomen. Terwijl we eigenlijk in die vier jaar een sprong voorwaarts hadden moeten, moeten maken. En een lichtend voorbeeld zijn voor andere landen die hopelijk gaan volgen. Ja, want nu heeft de rechter gezegd tegen uh, staatssecretaris Bleker... nou, u, u mag inderdaad uh, die verbindingen niet zomaar opheffen. Dit is de korenwolf, maar wat, wat, wat gaat u nog meer doen? Ik bedoel, u bent nu weer terug. Wat, wat is uw, uw droom de komende jaren? Ja. Nou, in eerste instantie zal ik met deze jurisprudentie... de eerstvolgende andere uitstervende diersoorten tentoonstellen brengen. Dat is de otter, die is uitgestorven in de jaren 80. en vervolgens door de vorige minister weer met veel... Poeha in Nederland geëntroduceerd. Uit Wit-Rusland weggeplunderd. En Letland en Tsjechië, Ik weet niet waar ze allemaal vandaan gehaald zijn. En uh, deze staatssecretaris vindt dat ook kennelijk een links hobby. Dus die heeft gesteld, Oh, Die verbinding hoeven ook niet. Nou, dat betekent dat dat beest in principe langs iedere sloot. En daar hebben we er nogal wat van in Nederland. Zo kleine 200.000 kilometer, um, een weg kan kruisen. Nou, reekswater kan daar onmogelijk voorzieningen vertreffen... Voor terwijl dat de doodsoorzaak nummer één is voor die otter. Dus voor je het weet, sterft dat beest opnieuw uit... binnen een, uh, een tijdsbestek van een decennium. En daar maak je zo'n modderfiguur mee. Want er is zelfs vanuit Europa tijdelijk verzet geweest... tegen die herintroductie. Ze zeiden, maak je eerst je landmaars op orde... en dan komt die otter over de Duitse grens vanzelf al je kant op. Maar nee, Nederland wou actief dat beest niet loslaten. Nou, weet ik veel... Vanuit die diersoort kun je veel krachtiger werken, want die heeft de natte as nodig. Dus zeg maar van Loosdrechtse plassen tot aan de Friese meren moeten de verbindingen komen. Dwars door Noord-Holland, Maar dat is door door uw volgende Ruiterland. doel in ieder geval, de bescherming van ja. dat beest. Ja, en, en ja, in dat kielzorg kan ik dan vervolgens 650 soorten ten tonele, uh, brengen... waarvoor we internationale verplichtingen hebben, die ja. op dit moment nog steeds balanceren op het randje van uitsterven. En dat ja. is al dertig jaar lang een illegale situatie. Ja, Staatssecretaris Bleker van Landbouw is gewaarschuwd, begrijp ik. Ja, hij mag zijn borstnaald maken. Dat zei Jaap Dirk Maat. En hij is terug als uh, natuurbeschermer. En hij is directeur van de stichting Das en Boom. Bedankt voor dit gesprek. Bedankt. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, en van Rotterdam, waar Jaap Dirk Mate zat... gaan we naar Limburg, naar de Universiteit van Maastricht... om precies te zijn. Want die universiteit krijgt een bijzonder hoogleraar... die zich gaat bezighouden met de Limburgse taal en identiteit. Leonie Kornips is haar naam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik hoor het al. Een onvervalste ja, Limburgse G. <laughs> en hoe verstaat dit? Want ik woon al 33 jaar in Amsterdam. Ja, maar u heeft hem niet afgeleerd, dat is duidelijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dus. Nee. Nou, laten we heel even, om een beetje in de sfeer te komen... of in de stemming te komen, luisteren naar nog wat onvervalst uh, Limburgs. Uh, even voor uh, uh, de mensen die geen Limburgs uh, verstaan. We horen een man die iets over zijn werk in een kolenmijn vertelt. Wie, wie ging dat zo met die... die, die, die met met die die banden. Stikken. Komen die, steen, komen die kolen met die steen? Nee, ja, met al die treffen, dan komt er zo'n zo roetje of nee, nee, zo? Nee, nee, zo'n band. The, we right in. Transportband. Yeah. Met transportband, met woord en transportband. En daar uh, mochten we dan die steen uitwerpen. Mm -hmm. En die kolen, die gingen daar zo'n roetje af en daar we in. Hè? Leonie Kornip, zei ja, heel flauw, maar ik versta ja. hier dus echt bijna helemaal niets van. Ja, ja, ja. U moet even vertalen, ja, wat werd hier gezegd? Nou, dit zijn twee ondergrondse uh, uh, mijnwerkers die het hebben over de stenen die uh, uh, versjouwd moeten worden en de code die van de band afkomen. En daar gaat hun uh, conversatie over. En gaat uw hart dan open als u dit hoort? Nou, eerlijk gezegd wel ja. Ja, het is natuurlijk toch iets, het is um, uh, het dialect dat je in je jeugd hoorde praten. En daar ben je mee opgegroeid. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat brengt een bepaalde emotie bij je teweeg. En, en welke emotie is dat dan? Kunt u dat beschrijven? Wat is dat dan? Nou, nou het, is, het is teruggaan naar je, naar je kinderjaren. Laat ik het zo, in ieder geval in mijn geval, omdat ik natuurlijk toch al een hele tijd weg ben uit Limburg, um, is het uh, voor mij dit, dit dialect, de wijze waarop er gesproken wordt, iets van vroeger. Ja, en daar dat, dat, dat, dat gaat uh, u dat weer brengt. naar terug als u dit hoort? Ja, ja, je gaat een beetje weer terug naar je kinderjaren. Zo moet je het uh, voor je zien. Ja. Nou is uh, Limburgs, de taal Limburgs... dat is altijd wel een beetje uh, onderhevig aan discussies... Hè, om het zomaar zachtjes uit te drukken. En ik leg het gelijk maar even heel eerlijk op tafel. Als ik dan iemand hoor met een zachte G... dan lijkt het wel alsof ik die niet helemaal serieus neem. Dat is ja. heel erg misschien ja, om te zou... zeggen. Maar ja. dat hoort u niet voor het eerst, denk ik. Nee, absoluut niet. Nee, het is, uh, dit zijn hele mooie uh, processen in de zin dat uh, het heel menselijk is. Wat er gebeurt is dat uh, we als mensen heel erg snel in staat zijn om oordelen te vormen. En vaak gebeurt dat op dingen die we vaak horen. Dan gaat er een luikje open en meteen koppel je een bepaald soort taalgebruik aan een bepaald type ja, stereotypen. Een, een, een, een oordelen, een mening over mensen. Nou, Zo'n zachte g werkt meteen als een... Ja, als een soort katalysator om allemaal ladekastjes open te gooien. waarin meningen en oordelen verstopt zitten. En in feite, wat je doet op zo'n moment. is een talig gedrag koppelen aan een sociaal gedrag. Ja, hoe bedoelt u dat? Zo, zo werkt het. En uh, het ABN heeft bijvoorbeeld. Zeg maar, het, het, het Nederlands. Uh, als het uh, verzorgd gesproken wordt. nou, dan noem ik het al verzorgd. dan zie je ook meteen misschien een keurige meneer voor je. En iemand met een zachte G, dan zie je dan iemand voor je die niet serieus wordt genomen. Ja, maar, maar, maar, maar waar komt dat dan vandaan? Want ik bedoel, dat het, ja, ik kan dat wel hebben, ik weet ook niet waar het bij mij vandaan komt. Nee. Maar waarom denk ik nou dat zo iemand, dat je die niet serieus neemt? Dat, dat heeft ook iets heel vreemds natuurlijk om dat te denken. Ja, dat, dat komt omdat hoe we spreken, de, de verschillende variëteiten zitten in een soort symbolische hiërarchie. Uh, al die, al die uh, variëteiten, de sprekers van die variëteiten... die staan op een soort maatschappelijke ladder van beneden tot boven. En bovenaan, daar staan de mensen die van huis uit uh, keurig ABN... Ik, ik noem het maar even ABN, ik zou het ook uh, Nederlands kunnen noemen... maar die keurig Nederlands spreken. Die staan bovenaan? Die staan bovenaan. Die hebben de macht in handen. En, en wat daarmee gebeurd is, is, dat is een eeuwenlang proces. Dus vanaf de renaissance heeft men besloten... Uh, dat het goed zou zijn uh, om uh, te komen tot één standaardtaal. En men heeft daarvoor gekozen, het Amsterdams. Dat toen tijd door de elite gesproken werd. En waar staat en dat de Limburg? Nou, die was er toen nog helemaal niet in beeld. Want we hebben de, uh, Limburg hoorde toen nog helemaal niet bij Nederland. Dus de, de lokale elite toen van de Republiek. Uh, die heeft er toen voor zorg gedragen dat er één variëteit min of meer uitgekozen is. En daar is heel erg veel aan gesleuteld. Uh, daar zijn woordenboeken voor gemaakt, grammatica's voor gemaakt. En die variëteit is degene, dat is de variëteit die we nu nog steeds uh, het Nederlands noemen. Ja. Uh, daar, daar is zoveel aan gewerkt, dat is machtig gemaakt. Dat is met heel veel symbolische middelen omkleed, met grammatica's, met woordenboeken. Uh, en ja. En daar kunnen al die andere sprekers met andere accenten kunnen daar niet tegenop. Nee, dat is duidelijk. Laten we het heel dat even is een hebben. Even heel, heel, ja, we, we zitten een beetje door elkaar heen, omdat we niet hier zitten in de studio. Vandaar dat er een kleine ja. vertraging is. Ik wil het nog even ja. hebben over... over u, u had het net over uw jongste jeugd. Maar toen u als Limburgse ging studeren in Amsterdam... liep u toen ook ja. tegen die uh, ja, zeg maar muur van onbegrip op als Limburgse? Nou ja, muur, muur van onbegrip is een beetje... Uh, uh, Zware uitgedrukt. Maar het is inderdaad zo dat ik wel heel erg veel problemen heb gehad uh, vanwege de verstaanbaarheid. Ik moest echt goed mijn best doen om verstaanbaar over te komen. Dan ik kan me een bij de... Nou, bijvoorbeeld mijn allereerste college. Uh, daar stelde ik een vraag en ik kwam net kerstvers uit, uh, uit Limburg. En daar zei de universiteit, de universitaire docent tegen me... Die zei, ja, maar dit kan echt niet. Je kan echt niet met zo'n accent voor de, voor de klas staan. Ga jij maar naar de logopedist toe. Dat heb ik toen ook keurig gedaan. Maar er was natuurlijk helemaal niks aan de hand. Want ja, er is natuurlijk niks met je stemkwaliteit of met je stem aan de hand. Alleen, je praat anders. Je spreekt anders. Maar goed, heeft u dat ook nog geprobeerd om af te leren toen, toen dat tegen u werd gezegd? Nee, ik ben er nog niet bewust mee aan de gang gegaan. Wel heb ik geprobeerd om wat sneller te spreken, want ik sprak langzamer. Wat sneller te spreken, en wat beter te articuleren en vooral harder. Dat heb ik geprobeerd. <lacht> ja, dit is het resultaat misschien van 33 jaar, ja, ja. En, Amsterdam. En dacht u toen niet van, ik wil u eigenlijk gewoon weg, ik wil gewoon weer terug naar Limburg... Nou ja, na nou, een nou jaar dacht ik, als, het nu, als ik nu nog steeds hard, met hard thuis kom... als ik bij de slager gehakt vraag, dan, uh, dan uh, wordt uh. het toch weer tijd om weer terug te gaan. Maar uh, zover is het gelukkig niet gekomen. Op een gegeven moment hield het op. Dus blijkbaar is er op een gegeven moment ga je met, je, met hoe je spreekt... een bepaalde grenzen over uh, waarin het aanvaardbaar is... en wanneer het niet meer uitlokt tot dagelijks commentaar. Ja, want dat was echt het geval dat u dagelijks erop werd aangesproken... Ja. Ja, ja, in feite wel. Ja, ja. Ik kan het me nu niet meer zo goed voorstellen. Maar toen ik net in Amsterdam kwam, zeker. Ja. Ja. En kunt u nog iets herinneren, behalve dan dat voorval uh, van die uh, docent op de universiteit? <laughs> Wat werd er nog meer tegen u gezegd? Nou, bijvoorbeeld bij... Uh, nou, ik kan me nog heel goed herinneren, we hadden een kleine supermarkt om de hoek in, in Amsterdam-Oost. En daar uh, stond een mevrouw. En als ik dan al ging bestellen... Dan ging ze al helemaal met haar oren naar me toe staan. Om het maar goed te horen. Dus ze wilde eigenlijk niet zeggen van ik sta je weer niet. Maar ze ging wel, je zag een, he een hele houding dat ze zich schrap zette van... en nu ga ik het verstaan. Dat ze echt probeerde daar moeite voor te doen. Ja, het zweet brak er al uit toen u de winkel inkwam elke dag waarschijnlijk. Ja, ja wie uh, weet. Nog heel even over uw onderzoek, want anders hebben we daar geen tijd meer voor. Um, ja, ja. U wordt dus bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. U gaat zich bezighouden met die Limburgse taal en identiteit. Kunt u in het korte uitleggen wat u nou precies gaat onderzoeken. Ja, ik wil twee, uh, twee dingen onderzoeken, twee kwesties. Uh, het eerste geval um, wil ik aandacht besteden aan kinderen die naast het Nederlands ook dialect verwerven en kijken of dat dialect helpt of niet helpt in de verwerving van het Nederlands. Uh, uit eerder onderzoek is gebleken dat het dialect juist een voorsprong geeft in een bepaald verschijnsel binnen het Nederlands. Dus ik wil daar verder aan werken. En de tweede kwestie waar ik aan wil werken is vooral de relatie tussen het taalgebruik en identiteit. Dus wat maakt het nu uh, om uh, in de beleving van personen om Limburger te zijn? En heel, daar wordt vaak heel erg uh, de koppeling gelegd met taalgebruik. Maar wat voor soort taalgebruik is dat nou precies? Um, hoe belangrijk is het? Hoe sluit je anderen daarmee uit en hoe sluit je anderen in? Ja, en wat, wat, zou dat, wat zou dat dan zijn? Kunt u daar al iets van antwoorden op geven? Die, die, die Limburgse identiteit? Nou, wat, wat, bij, wat, wat in Limburg heel erg opvalt... is aan de ene kant uh, een enorme verbondenheid door het spreken van dialect. Dus uh, er wordt een groot onderscheid gemaakt tussen uh, Hollanders... Hè, buiten Limburg en de Limburgers. En je kan het verschil ook merken... want in Limburg spreek je dialect en daarbuiten... Uh, spreken in Nederlands? Of in ieder geval wordt daar geen dialect gesproken. Maar op het moment dat je binnen Limburg zelf kijkt, zitten daar natuurlijk ook allerlei tegenstellingen. Dus het noorden kijkt naar het zuiden en het zuiden kijkt naar het noorden. Of de dorpen kijken onderling tegen elkaar. En voor veel Limburgers is het een gezegde om te zeggen, ja maar wij spreken hier wel allemaal anders. Dus dat geeft een heel prachtig spanningsveld om daar onderzoek naar te doen. Van wat is dat anders spreken nu? Uh, en hoe komt die verbondenheid? de verbondenheid juist dat stand en hoe komt het uitsluiten juist dat uit stand? Nou, als u dat gedaan heeft, dan uh, nodig u weer een keer uit... Om, om over uw onderzoek te praten. Dat lijkt me interessant, Leonie Kornips. En, en nog even tot slot, bent u nou meer Amsterdammer geworden... of bent u toch nog wel echt Limburger? Nou, ik dacht dat ik Amsterdammer was geworden... maar nu ik weer terug ben in Maastricht, bloeit mijn hart wel op. Nee, het, het, het, je hebt twee harten. <laughs> Goed. Ik kan het niet anders zeggen. Nee, nou, een prachtig eind van dit gesprek lijkt mij. Dank u wel en veel succes daar in Maastricht. Leonie Kornips okay, aan u. de Universiteit van Maastricht... wordt ze dus bijzonder hoogleraar. Goed, dat was het, twee dingen. Morgenavond euh, dan, euh, zit ik hier weer. Dan praat ik met ex-burgemeester Wilma Verver van Schiedam. En ze reageert dan op de beschuldigingen van machtswellust en vriendjespolitiek. Dat dus morgenavond om acht uur. Als u wilt reageren, dat hebben we graag. Ga naar onze website tweedingen.nl. En zometeen op Radio 1 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ik wou bijna vragen, ben je ook Limburg, maar dat ben je natuurlijk helemaal niet. Stomme vraag misschien, maar wat ga je doen zometeen? Ha, daar, ja, ik zat al wat te schreeuwen, maar. Niet te verstaan, in het luchtledige. Of ik Limburger ben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee bepaald on, niet. Nee. Ongevalste Amsterdamse. Nou, lijf, oh, ik probeer heel erg mijn best te doen, maar dat ja, nee, oh, ja, dat ben ik. Um, nou, het is woensdag, dat, dan hebben we altijd Floortje Dessing. Ik weet dat ik jou daar zeer blij mee ja, maak. Ja, inderdaad. En we hebben het over uh, wat voor gevaarlijke beesten moet je allemaal ontlopen. Want er is natuurlijk uh, eergisteren weer iemand uh, doodgebeten door een beer in uh, ja. Amerika. Um, er komt een survival expert die daar van alles vanaf weet. Um, verder, de, de snelwegschutter. Wie is die yeah. man? Of wie is het eigenlijk wel een man? Wie zegt dat eigenlijk? Um, en uh, hoe gaan we hem pakken? Of hoe gaat de politie hem pakken? Uh, daar hebben we het zometeen vlak na negen over. Een profiel van deze mogelijke dader. Uh, nou, dat alles en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is nou net wel. Radio 1: Het NOS-journaal. Als Saab vrijdag de salarissen niet heeft betaald... overwegen de Zweedse vakbonden om het faillissement van het autobedrijf aan te vragen. De Nederlandse eigenaar van Saab, Victor Muller... is er nog niet in geslaagd geld te vinden om de productie te ervatten. Het verlies van Saab is opgelopen tot 224 miljoen euro. Dat is vier keer zoveel als een jaar geleden. De Defensievakbond VBM-NOV vindt het jammer dat nog steeds niet duidelijk is welke kazernes worden gesloten. Minister Hillen kwam vandaag met een lijst, maar die is nog niet volledig. Vakbondsvoorzitter Jean Deby zegt dat zijn leden worstelen met de onzekerheid. In Groot-Brittannië is een jongen van elf voor anderhalf jaar onder toezicht geplaatst vanwege zijn aandeel in de rellen en plunderingen begin deze maand. Hij is de jongste verdachte die na de rellen voor de rechter moest verschijnen. Hij had al een strafblad. De rechter zei dat hij voor langere tijd achter de tralies was verdwenen als hij niet zo jong was geweest dan op sport. Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De Haagse tennisser had geen enkele moeite met de Portugees Rui Machado. En Twente spits Brian Ruiz is verkocht aan Fulham, de Engelse club van trainer Martin Jol. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 31 augustus, 2 over half negen. Goedenavond. De snelwegschutter die is nog steeds niet gepakt. Inmiddels zijn er al 37 auto's onder vuur genomen. Lex Mellink is oud-politiecommissaris en directeur van de politieacademie. Was hij tenminste. En uh, zometeen heb ik het met hem erover. Wat voor iemand het zou kunnen zijn die nou op al die auto's schiet. En de Limburgse Kelly Wakers, die maakt volgens kenners een grote kans om Miss Universe te worden. Ze is nu in Brazilië met alle andere misseren natuurlijk uit de hele wereld. Zometeen bellen we even met haar. En onze Joris Kreugel die gaat er dus iets heel nieuws proberen. Heb je ooit bij iemand in een hokje gezeten die speakert bij een eredivisiewedstrijd? Nou, ik niet. Ik heb een heleboel wedstrijden gezien. Maar uh, het leek me gewoon wel leuk, want uh, ik sprak iemand onlangs die ik van jaren geleden kende. En die doet dat bij AZ. En toen zei hij van kom gewoon een keer gezellig langs. Dan mag je erbij komen zitten. Dat zometeen dus. Kun je hiphop, breakdance en opera met elkaar mengen. Nou, volgens choreograaf Marco Gerris wel en dat deed hij ook en dat doet hij ook met Monteverdis. Zo Zometeen hoor je daar alles over. Um, je kent hem natuurlijk ook uit de jury van So You Think You Can Dance. Maar eerst even, Marco, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik heb vandaag de hele dag in de studio gezeten. En samen met mijn breakdancers eigenlijk de dansen gekleed. Gekleend. Ja, gekleend. Dat is, is een dat? term. En dat wil zeggen dat je eigenlijk de dans uh, verfijnt. En alle ruis eruit haalt. Uh, voor, de, voor de opera? Uh, ja, ja. Voor, deze, voor dit stuk. We hebben het zo meteen uitgebreid over. Eerst natuurlijk een update van Today's Topics met Lukie King. Met nieuws over die walvis die door een boot in de Rotterdamse haven was gesleurd. Dat hoorde je gisteren al. Verder een enorme blunder door de gemeente Almere. En dan nog het weer. De zomer van dit jaar was de natste sinds 1906. Daar hoor je zo meteen alles over. Right here, check. Maar eerst uiteraard het sportnieuws. Roord Mede, goedenavond. Goedenavond. Het is de laatste dag van alle transfers. Ruiz van Twente naar Fulham. Fer van Feyenoord dan weer naar Twente. Bakal van PSV naar Feyenoord. Matas van Groningen naar PSV. Boelekin van Anderlecht naar Ajax. En Elia van Haas uh, van Juventus. Verder nog wat geruchten. Drenthe van Real Madrid naar Everton. Nou, er, gaat, er is van alles gaande uh, natuurlijk op die laatste dag. Zometeen om tien over negen schuift Ronald van der Geer hier aan... om uh, toelichting te geven daarover. De is... hele avond overigens ook in langs de lijn gaan. Wat het er uitgebreid over hebben. Het andere nieuws, de open Amerikaanse tenniskampioenschap in New York. Daar heeft Robin Haarzen de tweede ronde bereikt. Haarzen won in drie sets van de Portugees Machado 6-0, 6-4 en 6-4. De volgende tegenstander van Haarzen wordt uh, hoogstwaarschijnlijk Andy Murray... als de schot afrekent tenminste met de Deverman uit India. De Zweedse Zweedseudeling, nummer 6 van de wereld... heeft zich in New York afgemeld inmiddels wegens ziekte. En de mannen Holland 8 heeft zich bij de WK Roeien in het Slovense bled geplaatst voor de finale. De ploeg van kopman Diederik Simon eindigt in de halve finale als tweede achter de wereldkampioen Duitsland. En met die finale plaats verdiende de Holland 8 tevens een Olympische nominatie voor Londen 2012. En dat vond Roel Braas best bijzonder. Ja, het schiet wel in je gedachte dat je gewoon denkt van hé, hey, we hebben nu, uh, ticket is zeker. En uh, we kunnen naar Londen. En uh, ja, dat is gewoon wel een leuke gedachte. Maar we moeten ons natuurlijk gewoon wel bezighouden met het toernooi. En dat we wel morgen gewoon die finale ook uh, kunnen laten zien... wat we vandaag hebben gedaan en gewoon dan nog net even wat beter. Tot slot, de Fransman Moncuchet heeft de elfde etappe van de ronde van Spanje gewonnen. Hij maakte deel uit van een kopgroep, maar demarreerde op de slotklim... en kwam alleen over de streep. De Britse Froome verloor de rode leidersdraai aan zijn team en landgenoot Wiggins. Bauke Mollema staat als beste Nederlander. Zesde in het algemeen klassement op 47 seconden van Wiggins. Dit is Radio 1. BNN Today. De politie heeft nog steeds geen flauw idee wie er achter de schietpartijen op de snelweg zit. Inmiddels zijn er in ieder geval 37 auto's beschoten. Er wordt met man en macht aan de zaak gewerkt. En er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd aan degene, voor degene die met de gouden tip komt. Maar ja, die is er nog niet. Ja, wie is die snelwegschutter of zijn het er misschien meer? En hoe gaat de politie hem of haar? Ik praat erover met Lex Mellink, oud-politiechef en nu eigenaar van een bedrijf in veiligheid. Meneer Mellink, goedenavond. Goedenavond. U denkt dat het één dader is, hè? Waarom denkt u dat? Je moet wel een paar stevige stappen zetten. Wil je dit soort, tot dit soort dwaze daden komen? Je moet een, een geweer hebben, je moet, dat, je moet ermee gaan sjouwen, je moet het in een auto doen, je moet het... Je moet ermee kunnen schieten. Je, uh, je, dus je is... bedoelt dat kan niet iedereen. Dus het is niet voor de hand liggend dat er meerdere mensen actief zijn. Nee, en, en, en je moet ook wel een ernstig draadje los hebben. Wil je dit soort rare ja, dingen doen? Ja. Maar is het iemand met een psychische stoornis? Ja, dat, ik, het vragen? ja. Ik, ik denk dat de psychiaters er zeker zo over zouden oordelen. En, en wat dat dan is, is dat aandacht of uh, gevoel van macht... dat je, dat je de politie uh, aan het werk zet. Uh, dat, zijn, dat zijn allemaal bespiegelingen. Maar het is meer eerder iemand met een psychische stoornis... dan een, een crimineel, zoals we die zouden noemen. Ja, dat denk ik. Dit is niet een... Is niet een uh, weet je, Het lijkt erop dat het niet echt gericht is op mensen. Maar meer gericht is op sensatie, op invloed hebben op een omgeving. Want als het gericht was op mensen, dan had diegene inmiddels wel iemand verwond. Ja, dan, dan is het een inadequaat middel ja. om met een luchtdruk buks op ramen te schieten. Wa waarom gaan we er eigenlijk de hele tijd van uit dat het een man is? Vraag ik me af. Ja, kijk, mannen zijn zwaar oververtegenwoordigd als het gaat om de criminaliteit. Ja. En ik weet niet of dat nou aan de hormonen ligt, maar eh, agressie is over het algemeen een mannendelict. En dit is een vorm van agressie. Ik dacht, u gaat zeggen vrouwen kunnen ook niet richten. Nee, dat gaat. Nee, die kunnen dat uitsteken. Sommige vrouwen kunnen dat uitsteken. Maar u gaat het ervan uit, en waarschijnlijk dus de politie ook. Uh, het is één man en nee, het is een man en hij is eentje. Ja, dat ja. klopt. Um, um, de politie gaat ervan uit dat er vanuit een rijdende auto is ge wordt geschoten. Waarom eigenlijk? Wat, wat ik een logisch scenario uh, vind. Maar voor alle helderheid heb ik geen enkele onderbouwing in. Ik ben niet betrokken bij het onderzoek. Wat ik een logisch scenario vind, is dat iemand in zijn gekte. Langs een auto rijdt, aan de achterkant een auto nadert. En dan een wapen uh, bij zich heeft in een statische positie. En afdrukt. Dus in een, uh, in een vastgelegd in een. In een auto. Die, hij rijdt ja. net zo hard als de auto voor hem. Ja. Rechts van de auto. Ja. En drukt af. Uh, met een gestabiliseerd wapen, dat denk dus dat ik. Dat ligt op zijn spiegel bijvoorbeeld, op de buitenspiegel. Of hij heeft zijn raampje open ja. en het ligt in het raam... maar dan misschien bedekt of verhuld, dat weet ik allemaal niet. Maar... maar als u dat zo zegt, dan is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Ik ga gewoon even hard rijden als degene naast mij doet mijn ramen open... dat geweer ligt er al en ik druk af. Ja, dat klopt. Dat kan dus iedereen zijn. Nee, de, de, de, de modus operandi. dat is het ingewikkelde woord... voor hoe mensen dit soort dingen doen... Die is naar mijn idee niet ingewikkeld. Dus het is niet een, per se een heel geoefende schutter? Dat hoeft niet. Nee, daar is de politie dus ook niet alleen naar op zoek. Nee, bovendien kun je dit niet oefenen. Ik bedoel, in een rijdende auto op andere auto's schieten. Ja, de, de praktijkomgeving daarvoor nou, is een beetje ingewikkeld. Ik denk dat er allerlei games zijn waarin je dat wel kan doen. Maar... Ja, maar niet zelfbewegend. Nee. En niet met alle invloeden van luchtdruk, wind, wind et cetera, et cetera. En de slachtoffers, want uh, dat is natuurlijk ook zo'n vraag van... hoe kan het nou dat al die mensen die man de dader nog niet gezien hebben? Ja, die slachtoffers die hoort natuurlijk een tik. En de eerste keer uh, zijn mensen heel erg verrast, geschrokken. Maar denken aan een steentje. Je denkt niet dat je beschoten wordt. Dat denken mensen nu wel. Ja. Ja, dus nu zou het, wordt het voor de dader steeds lastiger om verhuld te schieten. He, dus er is nu ook voor het eerst een, een soort signalement. En dat is ook ingewikkeld, want mensen zijn natuurlijk geschrokken. Hebben ze wel goed waargenomen. Namelijk, dat is element is? De grijze golf. De, de grijze golf, ja. Die bedoelt u. ja. Niet van de dader, maar van de, de auto. Dus. Nee, ja. niet van de dader. Ja. En toch is natuurlijk, vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk. Hoe kan het dat diegene nog niet gepakt is? Als je realiseert dat er miljoenen verkeersbewegingen zijn per dag... op, op de tracés waar die nu actief is geweest... Ja, dan is het ook wel een hele kleine speld in een hooiberg... waar je naar op zoek bent. En zeker wanneer je niet een, een clue hebt van het singlement. En grijze auto's, ja, grijze... Er rijden er ook heel veel rond van in Nederland. Uh, u heeft gezegd van het publiek in deze zaak is cruciaal. Waarom is dat zo? Ik zei net al, het gaat om zo ongelooflijk veel informatie... waar de politie mee te dealen heeft. Het gaat niet alleen om het technische onderzoek. Het gaat niet alleen om het getuigenvoor, Het gaat niet alleen om het slachtoffervoor, Het gaat niet alleen op, om onderzoek op de plaats delict. Het gaat ook om gigantisch veel digitale informatie uh, uh, de camera's op snelwegen... Waar je, waar je probeert al die data bij elkaar te brengen... Mm -hmm. en met zoekvragen uh, opsporingsindicaties te krijgen. Um, dus uiteindelijk is het eigenlijk uh, de meest voor de hand liggende vraag... is dat de mensen gaan bellen en dat die gaan zeggen van nou, ik, uh, ik ken iemand... en die heeft een luchtbux en dat is eigenlijk een beetje een rare meneer... want die schiet wel eens op Duizen. iets, nou ja. whatever. Ja. Dus en, en, daar zit de politie, dat, dat zou wel eens de doorbraak kunnen betekenen, zo'n zo telefoontje. Ja. Of dat, dat, dat denkt u eigenlijk, dat dat ja, zoiets gaat ik, gebeuren? En ik vermoed ook dat er in de directe omgeving van de dader... er wel mensen zijn die wellicht een idee hebben... maar dat nog ja, voor zich houden, omdat de consequenties natuurlijk heeft. Wanneer denkt u dat die eens een keertje gepakt gaat worden? Nou, ik, ik? Ik, ik, ik hoop dat de dader gepakt wordt. Ja. Want als die niet gepakt wordt, dan blijft dat gevoel van onrust... maatschappelijk onrust, blijft nog heel lang... Een beetje zo zo doorzeuren. Maar want die kans is echt wel aanwezig dat hij niet gepakt gaat worden. Denkt u? Ja, in alle eerlijkheid, uh, dat denk ik. Ik heb, ik ben destijds verantwoordelijk geweest voor het onderzoek naar de serievrachter in Utrecht. Dat is een mega groot onderzoek geweest, wat uh, wat uh, meer dan zeven jaar geduurd heeft. Nooit gepakt. Nooit gepakt nooit gepakt. En, en, en dat is en dus nog steeds... voor mij is dat een... Uh, ik, ik heb gisteren gezegd... een nagel aan mijn doodskist. Dat die, dat die, dat die dader nog ergens... wellicht rondloopt. Misschien ja. is hij ook al lang dood, maar je weet het niet. En dat is heel erg irritant. Nou, laten we hopen dat... we gaan even vanuit de man is dat deze man... zeer binnenkort gepakt wordt. Dank u wel, Lex Melink, uh, oud-politiechef... en eigenaar van Melling Sociale Veiligheid.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 Full for you. Dit is Radio 1. VNN Today. Dans, dans, dans, dans en nog veel meer dans. Dat is wat Marco Gerris bezighoudt. En ja, of dat nou is als jurylid bij So You Think You Can Dance of als artistiek leider, choreograaf bij het Danstheatergezelschap Ish. Maakt helemaal niet uit, toch, Marco? Nee. Als het maar over inderdaad. dans gaat. En uh, met het laatste, met die uh, Ish, met het Danstheatergezelschap, ben je bezig met een hip hop breakdance opera. Ja, dat klopt. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan vast wel. Maar het is wel een beetje een rare combinatie. Ja, het is uh, ongelooflijke uh, uiterste disciplines van elkaar. Dus uh, dat vond ik ook het interessante eraan. Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, eigenlijk is het gewoon zoals het uh, de drie woorden zeggen. Hip-hop, breakdance en opera. En dan is het gewoon in een soort van mengelmoes uh, in elkaar uh, uh, gestopt. Niet geflanst, maar echt wel doordacht uh, <laughs> aan gewerkt. En nou, volgens mij uh, zijn we iets heel bijzonders aan het maken. Even een fragmentje, dan hebben we een idee. Nou, dat geeft wel een aardig, een aardig beeld door ja. elkaar. En is het dat, is dat dan ook dat de zangers die dansen ook? Uh, nou, uh, de operazangers? Er is uh, toevallig uh, een operazanger uit New York, Laura. Nou, En dat is eigenlijk een multitalent, want die, die, uh, die had nog allemaal verborgen talenten. Dus die uh, danst. Uh, die blijkt uh, in één keer ook heel goed kunnen dansen. Ja, ja, nee, maar echt. Ja. Is, uh, want je hebt een bepaalde stijl in hip hop en poppen. Ja, en, wat is nou, dat? Uh, dat, is, uh, dat je eigenlijk je spieren heel snel kan aanspannen. En dat het eigenlijk uitziet alsof dat je aan het tikken bent. Ik kan het wel voordoen, maar <laughs> daar de, de kijkers niet zoveel aan. <laughs> nou ja, via de webcam. <laughs> bnn Maar uh, nou ja, zij, uh, zij neemt er gewoon klakkeloos over. is goed zeg. Ja, dat dus ja. is te gek. Dus wat, wat je is ik... een mooie fusie. Ja, het is een mooie fusie. En je hebt dit al eerder gedaan, hè? Um, maar dan toch weer klassieke verhalen. Um, ja. Je vorige stuk was op Shakespeare ja. gebaseerd. Dit op Montferdi. Waarom zijn er geen mooie, nieuwe wetser verhalen? Uh, jawel hoor, maar ik heb gewoon uh, de eerste acht uh, jaar bij is of van is, uh, heb ik eigenlijk altijd zelf mijn, verha mijn verhalen gemaakt. Uh -huh. En dat uh, kan soms persoonlijke verhalen zijn van mijn dansers... Maar op een bepaald moment uh, was ik er eigenlijk al een beetje klaar mee. En ik wou gewoon eens kijken van hoe zou ik nou een, een klassiek stuk, hoe zou ik dat nou verwerken? En ik heb die smaak wel te pakken gekregen toen uh, vorig jaar met, uh, met Shakespeare. Dat vond en ik wel leuk. Is dat dan ook dat je hoopt dat er wat, wat een normaal opera publiek is, dat het nu dan naar deze voorstelling komt? Ja, dat hoop ik wel. Uh, Gebeurt dat ook? Uh, nou, vorig jaar was het uh, toch gebeurd ook met uh, Shakespeare. Toen kwamen er ook wel van, uh, wat oudere mensen op onze voorstelling af. En uh, het is wel grappig als je dan op het publiek kijkt... want dan zitten er uh, 12-jarigen, 16-18-jarigen uh, naast, uh, naast een bejaarde bijna. En ze vinden het allebei heel leuk. Ze komen er allebei met een glimlach naar buiten. Ja, dus, dus dat werkt ja. Wanneer kunnen we die zien? Uh, Monteverdi's gaat de première uh, 8 oktober. 8 oktober. Ja. En, en jij bent natuurlijk de artistiek leider, hè? Jij Je ja, danst regisseur. niet mee, en de regisseur. Nee, ja. nee is, uh, vorig jaar heb ik nog wel meegedaan, maar toen was ik er een beetje klaar mee eigenlijk. Oh, ja, ik dans. heb 15 jaar lang uh, op het hoogste niveau gedanst en uh, gezwoegd. En, um, mijn, uh, het, het, het voelde een beetje bijna aan als werk. En dan uh, had ik zoiets van, weet je, ik deed net de eerste uh, nu is mijn passie vooral uh, maken. Het maken, ja. ja. Dat doe je natuurlijk ook, of tenminste een deel daarvan in, in de jury, in So You Think You Can Dance. Hè? Ja, daar uh, ben ik meer, uh, wat interessant aan het doen. Jij ja, noemt het zelf zo. Ja, soms wel. Nee, het, is, het, is, het is een entertainmentprogramma uh, natuurlijk ook. Maar dat is natuurlijk wel waar mensen je van kennen. Hè? Dus dat, is, dat, ik, dat ja. helpt ook doordat Werk je op dat programma komt naar iets te is, En dan kennen ze me natuurlijk allemaal van So You Think. Zo ja, gaat dat nu eenmaal. Maar ik zit wel, wel als een soort van erkenning hoor. Ik vind, ook wel heel, uh, ik vind het wel een eer dat ik daarvoor, uh, daarvoor gevraagd werd. Nou ja, het is, een, het is net vierde seizoen begonnen, hè? Ja, um, in, uh, in afgelopen zondag ja. in Nederland dan. Het doet het supergoed, ik las bijna een miljoen kijken, ja, bijna 900.000. Ja. Uh, wat heel knap is voor zo'n programma. Het ja. is toch wat anders dan een, een, een zangwedstrijd waar iedereen naar kijkt. Um, we hebben even een fragmentje, um, Ja, dat is wel mooi aan jou, dat jij altijd heel erg eerlijk advies geeft. Ja, en, dat hoop ik wel. Ja. ja, tenminste dat lijkt zo. En veel, veel talentenjachten wordt natuurlijk nogal wat afgezeker, maar daar doe jij niet echt aan mee. Eigenlijk heb je niet zo heel veel van dans laten zien, maar het zijn die kleine dingetjes. Het is een en al passie en het is clean en uh, die shoot La Luna was uh, perfect. He, je, je doen vaak van die b-boys en dan doen ze van die rare power moves. Waar je van ja. van, doe dat alsjeblieft niet, want je breekt echt wat. Ja. En bij jou is het super clean en, en theatraal, wauw. Jij bent wel altijd heel positief, hè? Ja, zo ben ik nu helemaal. Um, ik heb twee kanten hoor. Ik ben, uh, in het leven sta ik heel thuis positief. Thuis ben je heel vervelend. Maar, <laughs> soms wel, maar <laughs> ik heb ook wel een sarcastische kant. Maar dat uh, compenseer ik met, met de positieve vibe van het leven. Maar jij zei net nog, toen we even zaten te babbelen voordat we begonnen... van ja, eigenlijk heb ik eigenlijk een heleboel aan talentenjachten. Waarom zit je daar dan? Uh, nou, Omdat ik eigenlijk vind dat zo je denkt toch een, net een andere slag is van uh, talentenshows. Uh, ik, ik had het natuurlijk van de, vanaf de eerste dag gevolgd. Omdat het uh, in mijn branche is. En ik vond het altijd heel positief. En, en uh, het gaat echt om het talent en om de dansers. En, en, en dat is bij vroeg, idols en popstars één tot en met ja, 14 minuten. zo? Ja, ik vind dat het daar soms zo gestuurd wordt. En uh, uh, sommige juryleden kunnen zo lekker uh, afzuigen en doen het echt alsof dat ze dan daardoor meer kijkcijfers kunnen genereren of zo. Ja, en, en daar ben ik fel op tegen, ja. Dus ik heb wel een kant die, waar ik van denk van... Hmm, moet dit wel? Ja. Heb je er wat aan als danser, vraag ik me af? Is het, um, bedoel, ga je, als je een in het programma carrière? past wel ja ik bedoel, Je moet gewoon weten wat voor een platform het is En het blijft uh, in de eerste plaats ook een entertainment Wat ik al zei dus. En voor sommige dansers is het zeker wel een opstapje Dat kan je ook zien in het verleden En dan hoef je niet eens uh, het programma te winnen Maar jij, jij hebt heel hard geknokt ja. Zelf ja, en dan, en dan... In onze tijd was het nog niet <laughs> meer mee. ja. Zou je nu hebben meegedaan denk je? Uh, als ik heel eerlijk ben ja. Ik denk het niet Ik denk dat ik te, te schuiterig ervoor zou zijn ja? ja, omdat ik ook niet echt een danser ben. Hè. Ik, ik, ik ben pas ook laat beginnen met dansen. Ik was twintig jaar en heb toen uh, op een technische school wel gezeten. En ik denk voor zo'n programma als dit, dan moet je van, uh, van alle markten thuis zijn. Je moet zo'n allround danser zijn. En ik denk niet dat ik uh, de eerste ronde haal. Wat een eerlijkheid. Laat mensen maar gewoon zien wat je maakt, wat je ja. doet als regisseur. Ja. Dan kunnen ze in ieder geval zien. Dus uh, Monteverdish vanaf oktober, nou ja, valt wel op internet te vinden. Hoe, wat en waarom, ja. neem ik aan. Marco Reus, dankjewel. BNM Today. Ja, nog iets meer dan drie uur en dan uh, sluit de transfermarkt van voetbal uh, natuurlijk. Sportverslaggever Ronald van der Geer die praat ons straks na negen erbij over de allerlaatste voetbaltransfers. En ik heb het met Floortje Dessing over wilde dieren die je tegenkomt op vakantie. En dat doen we natuurlijk in onze reisrubriek. Nu eerst de dag van Joris Kreugel.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 Nou, zo'n aanbod, dat sla je natuurlijk niet af. Bijna half negen in Alkmaar. Dames en heren, welkom hier in het AVAS stadion voor de van op Veldkamp? Ik had het idee van, nou, we komen zo meteen gewoon lekker in het midden te zitten. Maar we zitten ergens hoog aan de zijkant. Maar wel met allemaal geavanceerde apparatuur om je heen. Hè? Hoog. Hoog en droog. En ja, we hebben een heel goed uitzicht. We zitten een beetje schuin op het veld. Je kan alles goed overzien. Je zenuwachtig, net zoals de spelers. gezonde doosgespanning zit er altijd wel in jou. Ja. Je moet je een beetje oppeppen voor zijn wedstrijd. Dan nu, dames en heren, de opstelling van Ons AZ. De doelman, hij is hier weer. We terugden met 22, Sergio Romero. Dus gaan we proberen hè, die, die tendens erin te krijgen in het stadion. Maar iedereen gaat, kijk, vlaggetjes gaan komen daar zo rechts. De harken, mensen gaan klappen. Het is wel leuk, hè? Leuk, hè? Ja, zeker weten. Het is ook een beetje een, uh, nou ja, een hobby voor, volwassen mannen. Ja, laat we wel los. Hier in de kamer wordt het zijn doorgegeven dat de spelers het veld opkomen. Maar waar haal je nou je info vandaan? Nou, je hoort, we hebben Radio 1 opstaan. Daar kunnen we meeluisteren. Het, het verbaasde is dat Radio 1 eh, eerder weet wie er gewisseld gaat worden... Dan, dan, dan de trainer? Dan, nou <laughs> Vaak wel ja, want die krijgt waarschijnlijk op een briefje zo van... nou Die moet gewisseld worden. Zit je er nou ook wel eens naast? Ja, ik heb er een keertje hopeloos naast gezeten met een wissel. Ik dacht de dat Gilles werd in het veld zou komen. En dat was Adam Maher. Eigenlijk kan het niet gebeuren, want dit, ook dit is topsport. Maar ja, het zat gewoon even tegen. Het is uh, gewoon vrijwilligerswerk, hè? Ja, je krijgt een onkostig vergoeding. En, uh... het, is, het is meer omdat het heel erg leuk is. Het is meer dan een hobby, is het, een keer? het is een soort uitlaatklemming. Uh, leuke toontjes bedenken voor de spelers. Ook wel proberen om de tegenstanders een beetje uit de balans te krijgen. En het moet het idee hebben van ze staan al 1-0 voor... Als ze hier voor de wedstrijd gaan beginnen. Dan heeft iemand Hens uh, gemaakt bij NAC, dus AZ, Die krijgt een penalty. Doelpuntenmaker maken is nummer 20. Rasmus Elm. Dit is allemaal korte tunes voor al die spelers als ze een doelpunt hebben gemaakt. Ja, we hebben voor de, de meeste spelers, voor de meeste spitsen of voorhoede spelers, hebben eigen tunes. Maar kratsje aan de pellen, dan draaien we deze. Oh! Spel is een Italiaan. Is een Italiaan. Is wist ik zomaar. Ik zou best eigenlijk wel wat willen zeggen door de microfoon. En wat zou je willen zeggen dan? Uh, nou, het aantal toeschouwers bijvoorbeeld. Juist, mag jij zeggen. Het aantal toeschouwers vanavond is... 16.513. Dan denkt u natuurlijk, waar ken ik die stofel? Maar een hele bekende stem. BNN is hier ook in het stadion vanavond. Adelsappel zat weer... Uh... Ongeveer in mijn mond. toch spannend. Terwijl ik dit helemaal niet moeilijk vind om verslaggeving te doen. Zo deze wedstrijd is in één, één, eind slag. Mark, weet je wat ik het leukste vond vanavond? Hier zitten. Ja hè? Vond je het gezellig? De wedstrijd vond ik echt helemaal niks. Ja, ik vond dat ook. Het is wel even leuk om gewoon even te zien hoe jullie hier met z'n allen zitten... en dit allemaal organiseren. Kom er vaker langs. Dan gaan we je taken uitbreiden hier in, in de radiokamer. Je kan nu het aantal toeschouwers omroepen. Als je dat eenmaal kan, dan is het begin is, is gelegd. het is, is er oogst tot helemaal saai. Morgen weer meer Joris Kreugel. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Het is vraagt. Waarom sta ik toch altijd te janken als ik uien snijd? Hashtag durf te vragen. Hier vanuit de swamps, André Amaro, uh, culinair piraat. Ja, euh, nou ja, mijn oma die, uh, was de uien in melk in, uh, in Portugal. Maar ja, dat doen ze wel gekkere dingen in Portugal. Eigenlijk de kunst van, uh, uh, van uien snijden zonder tranen is dat je hele scherpe messen hebt. En waarom? Als je potten messen hebt, dan heb je moleculen in de uh, uien die je kapot drukt. Als je die moleculen kapot drukt, dan komt er een stofje bij vrij die in contact met water, en dan moet je dus in contact met je ogen, vormt dat zwavelzuur. Ja, dat uh, klinkt eng, maar het is ook echt zo. En daarom gaan je ogen tranen. Dus de oplossing is gewoon hele scherpe messen gebruiken. Of af en toe je mes onder water houden. En zo snij je de ui mooi zonder dat je die celletjes kapot drukt... waardoor die stof vrijkomt die aan je ogen blijft kleven. Hashtag durf te vragen. Yep, morgen weer een vraag. Zometeen na negen uur meer BNN Today. Um, wat vond de sportverslaggever Rannes van den Geer... nou de meest opvallende voetbaltransfer ooit... Dat komt hij zo meteen vertellen. Uiteraard ook het laatste nieuws over alle voetbaltransfers bij ons. En um, Floortje Dessing die gaat ons samen met een survival-expert... eens even uitleggen hoe je wilde beesten van je afhoudt. En heus niet alleen in Afrika, maar ook hier in Europa. En we hebben het over Mogadishu. Er is laatst voor het eerst in jaren weer een Nederlander geweest in Somalië. in Mogadishu. Het is levensgevaarlijk en ook heel triest en schrijnend. Um, en dat komt Ton Huizer zo meteen vertellen. Eerst het nieuws, tot zo meteen.